Twee Syrische parlementariërs hebben hun zetels opgegeven. Ze protesteren zo tegen het geweld dat het regime van president Assad gebruikt tegen demonstranten. Volgens de internationale media zijn in Syrië vandaag al zeker 15 demonstranten omgekomen. Ordetroepen schoten opnieuw met scherp. Tienduizenden mensen kwamen vanochtend op verschillende plaatsen bijeen om de slachtoffers van gisteren te begraven. Toen schoten ordetroepen meer dan 100 betogers dood. Minister Donner vindt het niet nodig dat alle automatische brandmelders onmiddellijk de brandweer alarmeren. Het komt volgens hem te vaak voor dat de brandweer voor niets uitrukt. In 98% van de gevallen is het loos alarm. Donner wil het doorgeven van meldingen alleen nog verplichten voor gebouwen... waar mensen zich moeilijk in veiligheid kunnen brengen. Zoals ziekenhuizen, verzorgingshuizen en crashjes. Het PvdA-kamerlid Samson roept klanten van Nuon op over te stappen naar een ander energiebedrijf. Uit protest tegen het salaris van topman Morelissen... Deze week werd bekend dat Nuon het vaste salaris van Morelissen met 70% heeft verhoogd, tot 750.000 euro. Op Radio 1 noemde Samson het een schandalige truc dat het geen bonus is, maar een salarisverhoging. Hij verwees naar ING, waar de top van zijn bonus afzag, nadat daarover ophef was ontstaan. Volgens Samson kan het ook bij Nuon.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 Dat is pas een lekker begin van het derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag, op deze zonnige zaterdagmiddag. Je hoort veel Lesterva, uh, samen met Philip Bailey en Easy Lover voor Zandvoort en de regio. En in het derde en laatste uur uiteraard uh, aandacht voor de paasraces. En vandaag geen voetbal. Nee. Want uh, het voetbal ligt eigenlijk een klein beetje plat uh, vanwege Pasen. Tuurlijk we we ook een keer naar het strand. Dat hè? dacht ik ook. Dus uh, ja, wat uh, hebben we lang het laatste uur? Nou, u hebt nog sowieso goed de goede filmagenda van zeker Zandvoort. Want dat is natuurlijk even wat uh, uitgelopen in verband met het interview dat we hadden met Nico Vos van Kelly's Heroes. Dus straks uh, de filmagenda. En daarna gaan we natuurlijk ook weer live schakelen naar Willem van Densen. Waar de, ene, de voorlaatste race van vandaag uh, momenteel uh, bezig is de Dutch Formula Ford Championship. En daarna krijgen we nog de Toerwagen Diesel Cup, waar de, waarvan wij de, de, de finish natuurlijk niet mee kunnen nemen, want die is rond de klok van 10 voor 6. En als we er tijd voor hebben, hebben we nog diverse nieuwtjes en uh, regionale uh, opmerkelijke dingen te vermelden. Maar kijk of we daar allemaal nog aan toe komen. In heel Al dus, vanaf het circuitpark Zandvoort. En dat betekent tijd voor een plaat op pole position. Deze plaat.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 Zaterdag, zondag, maandag en woensdag om half twee en vier uur. Uiteraard nog steeds geprolongeerd Gooise Vrouwen. Een film naar de succesvolle serie Gooise Vrouwen met Linda de Mol als Cheryl. En in recordtijd bekroond met een diamantenfilm film voor meer dan één miljoen bezoekers. Donderdag, zondag, maandag en dinsdag om zeven uur. En vrijdag en zaterdag om half tien. En eens een aanrader Sunny Boy, 12 jaar. Een verfilming van de gelijknamige bestseller... Van Anne van der Zeil over een verboden liefde tussen een blanke vrouw en een zwarte man. Inmiddels ook al bekroond met een platina-film. Vrijdags en zaterdags om 7 uur en donderdags, zondags, maandags, dinsdags en woensdags om half 10. En aanstaande woensdag natuurlijk weer de filmclub Simon van Kolm. 127 Hours, een waardig, het waar gebeurde verhaal van bergbeklimmer Aaron Ralston, die 127 uur vastzet in een smalle ravijn en tot een afschuwelijke oplossing moest komen. Woensdag om half 8. ...andere gegevens, voor, uh, aanvangstijden en dergelijke... ...kijkt u dan ook op www.circusandvoort.nl. Kortom, ga lekker een bioscoopje pakken. En hey, we zien in de zomer... ...ja, we gaan weer naar het stroom met z'n allen. Heerlijk genieten, hier is Hey Mandel. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, tekst tv, op kanaal 45. ZFM ZFM ZFM momenti ZFM ZFM ZFM ZFM ZFM ZFM Ik heb je She transit. Ik sta te Ik weet alweer wat mijn collega Albertje vanavond gaat uit hoor. Het zal wel weer pizza worden met deze muziek. Dat moet je wel rekenen. Ja. ja, joh, de Tina Turner, in, uh, Eros Ramazzotti en Cos de la Vita. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. En we schakelen nog een keertje over naar het circuitpark Stamfords. Naar Willem van Dezen, de Paaslezers op volle gang daar op het circuit. Willem. Ja, dat klopt helemaal. En uh, nu aan de gang is het uh, de tweede race in wereld van de Formule Fort. De Formule Fort uh, vanmorgen al een uh, race gereden, gewonnen door uh, Michel Flory. Ja, die heeft meer uh, racejaren dan dat de leeftijd van zijn grootste uh, concurrent is, want dat is uh, Stijn Schothorst. En die is uh, ja, net 16 en uh, ja, die maakt uh, het leven van die oude man uh, zuur op de baan. Naast de baan weet ik het niet, maar in ieder geval op de baan. Uh, morgen uh, deed hij dat en uh, ook nu weer alleen voor uh, een klein startveld uh, vanmiddag, tien auto's uh, helaas. Ja, en in de eerste bocht, en dat is op uh, Zandvoort, uh, de Tarsanbocht, uh, was het al uh, min of meer einde oefening uh, van drie van die auto's. Het was uh, Jelle Beelen, Jelle Beelen, ja, bekend ook uh, van Beelen slootendijden, en ik denk dat hij daar nog te veel mee in zijn hoofd uh, bezig was. Uh, hij raakte uh, een van de concurrenten, een derde auto, uh, ja, die kwam daar ook niet helemaal omheen, dus uh, opgave uh, voor drie auto's. Rondelang uh, safety car. Safety car, uh, net weer uh, dit staat uh, ingegaan. En dan uh, kijken we even uh, wie het is aan de leiding. Ja, aan de leiding uh, Stijn uh, Schothorst uh, nog steeds met op de tweede plaats uh, Michel Flori Derde is het uh, Keks Rinkhorst. Op de vierde plaats uh, Romain de Sterk. Ja, daar kunnen we eigenlijk net goed het uh, hele helpen gaan opnoemen. Want het zijn er uh, nog maar uh, zes. Maar ja, het is even wachten. op de vijfde plaats sinds het uh, Roemulder en op de is het uh, Pieter Jan uh, Kraakko. Ja, dan missen we ja, Formula Ford-kenners en uh, Zandvoorters uh, onder ons. Uh, die weten al uh, welke richting ik op ga. Dat is uh, Jan Paul uh, van Dongen. Jarenlang uh, actief in die Formula Ford hier op Zandvoort. Uh, dit weekend uh, in ieder geval niet. Wel zijn de auto, want uh, die is Jan... Of Pieter uh, Jan uh, Krakko. Uh, ja, dat hij, hij rijdt uh, rond in de auto uh, van uh, Jan Paul van Dongen. En, uh, hij rijdt uh, rond op de zesde en wel een paar laatste uh, plaats. Maar uh, ja, hij begint uh, met de autosport en houtauto. Uh, en in ieder geval uh, keurig netjes op de baan. Oké, okay, uh, Willem. Uh, wat staat er vandaag nog meer op het programma? Nog, nog één race als het goed is, hè? Uh, we krijgen nog één race uh, later uh, vanmiddag. En dat is uh, niet zomaar een race, want het is een race over 100 uh, minuten. Dus zeg maar een kleine uh, twee uur. En dat is uh, de toerwagen uh, Cup. En dan uh, kijken we even gauw op de startopstellingen van... En ...dan hebben we toch wel een uh, songbox uh, succesje. In die zin uh, dat uh, Auto Paul... ...en het uh, is de auto die en bevrouwd wordt door uh, Martin en Cynthia Boezart. En dat is een auto uh, die gerund wordt uh, door het uh, team van Tillen uh, Koster... En, uh, nou, toch uh, succes. Dylan uh, met het team zelfs succesvol in de Clio Cup en ook in de Suzuki Swift Cup. Dylan uh, zelf uh, ook uh, actief op de baan, ook in die uh, om hij uh, mag uh, zo daarop trekken vanaf een negende uh, startplaats. Oké, okay, maar ja, die finish kunnen wij niet meer meenemen in onze reguliere uitzending, dus uh, daar komen we maandag op terug. Maandag uh, de grote dag natuurlijk, hè? De, de, de, hoofd, uh, ja, de hoofddag zou ik bijna zeggen. Yeah. Ja, namelijk uh, tweede paasdag en uh, ja, vroeg op om het uh, de heer, uh, te gaan zoeken, maar uh, <laughs> ook, ook uh, vroeg op om uh, van de... Ja, evenement hier op circuit het circuitpark Zandvoort te gaan genieten. Ja, het is altijd een mooi evenement, hè, Willem? De Paasreizers, daar moeten de mensen uh, moet gewoon bij zijn. De Paasreizers moeten gewoon bij zijn, ja, en zeker met deze weersomstandigheden. Het mag wat uh, minder warm zijn, dan is het even goed nog mooi. Maar het is een uh, heel mooi programma dat uh, ochtends om negen uur al gehouden wordt. Uh, met de eerste race uh, van de Formido uh, Swift Cup. Ja, de Swift Cup, altijd uh, garant uh, voor spanning. Uh, dus ja, leuk om uh, de dag mee te beginnen. Dan hebben ...nog uh, de historische uh, monoposto's... ...ja, dat uh, is meer iets uh, voor... Uh, ...ja, met alle respect hoor... Uh, ...voor jouw collega's... Ja, doe maar, kom maar, ik voel het al wel... ...heel goed, dank u wel... Ja. en dan hebben we... Uh, ...om uh, half elf hebben we dan de Dutch GT4 uh, weer... Uh, ...race 2, ook individueel... ...en dan uh, wordt dat vervolgd met uh, nogmaals Radical... ...en een Formule 4 race... ...en na de pauze Dutch Supercar Challenge... Deuren ook, en dan om kwart over drie. Ja, de hoofdrace van het uh, Dutch GT4. En de hoofdrace, dat wil zeggen, een race uh, die extra lang is, die over vijftig minuten gaat. En waarbij uh, de meeste teams gebruik maken van twee uh, rijders. En het programma wordt dan afgesloten, ja. Ze zijn vandaag de laatste en aanstaande maandag zijn ze wederom de laatste. Dat zijn de toelwagen diesels, de toelwagen Cup. die besluiten maandag. En dat begint als de planning gaat zoals het bedoeld is om kwart voor zes en eindigt om vijf over half zeven. Dus negen uur ochtends tot vijf over half zeven autosportactiviteiten hier op het circuitpark Zandvoort. Ja, we, weer een geweldig programma Willem en uiteraard is C.F.M. er ook de hele dag bij jij en uh, Jaap Koper zullen op het circuitpark Zandvoort. Of het aanwezig zijn en wij vanuit de studio vanaf 10 uur s ochtends tot 6 uur s avonds, dus dat, ja, dat ja. wordt weer een leuk like evenement. Zonder meer, ja, en daar gaan we volop van genieten. Oké, okay, we spreken elkaar maandag weer. Dankjewel, Willem, voor deze vanaf Circuit Park maandag. En uiteraard ja, zijn wij er ook, in maandag. Tuurlijk, zijn we wij we, ja. zitten van 2 tot 4. Dan tot weet je dat vast. we hebben 4 uur een werkoverleg overleg. Ja uiteraard, ja, uiteraard. Hier okay. uiteraard. is Crash heart. down you I need your love and air like the sunshine 'cause everybody's gotta learn sometime yeah everybody's gotta learn sometime Gotta love Het was FIFA la Mama. ZFM. Voor Zandvoort en de regio. En ik kwam al met jou een keer aan. Ik heb berichtjes hoor. Okay, ja, ja, ja, ja. Ga je gewoon. No je panic. Gang. No, no panic. Allereerst. En dat gaat over mensen die uh, huisdieren houden. Want op 2 mei wordt door dierenarts Erwin van Geitenbeek... een gratis lezing ge uh, gegeven over... het effect van rauwvoeren aan uw hond... ...en het effect van het geven van uitsluitend commerciële droge blokken, brokken. De lezing wordt georganiseerd door de dierenwinkel van Zandvoort... ...en zal gehouden worden in het pas heropende wapen van Zandvoort. De anderhalf uur durende lezing, workshop, begint stipt om 8 uur. Daarna zal de dierenarts blijven tot, totdat alle vragen, op alle vragen een antwoord is gegeven. Alle informatie over de lezing vindt u op de website www.dedierenwinkel.info. Aanmelden kan voor 30 april via de website of in de winkel. En een geheel ander bericht en dat gaat over het openbaar vervoer en dat verontrust mij toch enigszins. Want als gevolg van de bezuinigingen op het openbaar vervoer worden met ingang van zondag 1 mei in onze regio de dienstregelingen voor de bussen aangepast. Voor Zandvoort betekent het dat er op zondag voortaan minder bussen rijden. Hè? Ja, ja. De provincie heeft namelijk besloten deze maatregel alleen op zondag toe te passen, omdat op deze dag gemiddeld het minste aantal reizigers van de bus gebruik maakt. Nou, daar heb ik zomaar twijfels over. De, wijzigingen, de wijziging voor lijn 80 is dat de ritten vanaf het busstation om vijf voor half acht en half twee vervallen op zondag. Van lijn 81 vervallen op zondagochtend enkele ritten vanaf het busstation en vanaf de Keesomstraat. Tevens rijdt lijn 81 op zondag niet meer op het traject Haarlem-station Overveen-Zandpoort-Zuid. Een overzicht van alle wijzigingen staat op www.connection.nl. www.connection.nl Dus busreizigers, ik zou maar even op die pagina gaan kijken. Het is weer tijd voor zonnige muziek.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 Lekker op het strand. Ja, helemaal goed. Gewoon lekker in het zonnetje genieten van de muziek van CFM. En we hebben nog een blokje informatie voor je. Jazeker, want we kijken even vooruit naar de week van 22 tot en met 29 mei. Want dan vindt in Zandvoort de week van de zee weer erom plaats. Zandvoort is met Noordwijk de enige gemeente die deze week nog organiseert nadat de overkoepelende stichting vorig jaar ophield te bestaan. De eerste activiteit is op 22 mei een skim jam kampioenschap ter hoogte van het strandpaviljoen Skyline. Verder deze week vinden er tal van grote en kleinere activiteiten plaats met onder meer actief speciale aandacht voor het Juttersmuseum en de steeds groter wordende hulpverleningsdag op het Badhuisplein. De organisatie is nog op zoek naar leuke activiteiten en ideeën. Mocht u die hebben, dan kunt u dat melden bij Hilly Jansen via h.jansen-zandvoort.nl h.jansen-zandvoort.nl De coördinatie van de week ligt in handen van ons aller Ben Zonneveld. Ben Zonneveld. Nou, hey, volgende week gaat het gebeuren. Dan komt het tweede sportcafé eraan hier in Zandvoort. De bekende radioverslaggever Andy Houtkamp van het NOS-programma Langs de Lijn... zal op vrijdagavond 29 april namelijk het Zandvoortse sportcafé gaan presenteren. In Mangos Beachbar. De avond, die net als vorig jaar weer live op CFM te beluisteren zal zijn, vormt dan de start van de jeugdvakantie Sportweek in Zandvoort. De organisatie van het sportcafé is in handen van sportservice Heemsteden Zandvoort. En uh, ja, wie Andy Houtkamp nog niet kent, hij verslaat bij uh, langs de lijn onder meer atletiek, honkbal en voetbal. De hoofddorpen speelden zelf voetbal, honkbal en later ook softbal. En uh, Houtkamp ontvangt in Mango's dus vrijdag 29 april tussen 7 en 9 uur zowel sporttalenten als de bestuurders uit het Zamvoortse uh, verenigingsleven. Helemaal live uh, bij te wonen en het is ook nog helemaal gratis. En het is ook uh, via de radio hè? En via de radio te beluisteren. Helemaal goed. Wij zijn, wij zijn wel veel op locatie de laatste tijd hè? Nou zo moet het toch ook. Ja zo hoort ja. het ook. Nee, helemaal goed. Het zit, uh, het zit er weer goed in. Dus, heb dus. je nog muziek? Ja, ja. en wat is dit? Zoek hem op. Een raadje pleitje. Daar gaan we weer. Dit is uh, Split Dance. Ja, ik wist het wel, maar ik denk jij het ja. wel. A message to my girl. Komt je aan. Het RZ van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerits. Love, Love is in the air, every sight and every sound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 And it's their way Ik ben blij dat onze collega Roy Haldeman op dit moment niet in de studio is. Als had hij vast te gezegd: er is ook een Nederlandse versie van, hoor, van deze plaats. Paul, jongen hoor en uh, love is in the air. Oh, wat wil je nog meer? Hè? Met het mooie warme weer van vandaag. Ja, en als je nou nog niet weet wat u... Want we hebben al zoveel evenementen uh, besproken. Mocht u nou nog niet weten waar u vanavond heen kan. U kunt natuurlijk vanavond ook nog gaan naar, gaan naar Café Oomstee. Want daar is uh, de vierde ronde van de karaoke en talentenjacht. En die begint om negen uur. En op uh, 6 mei hebben ze natuurlijk weer Jazz Oomstee. Uh, dat is uh, ook uh, om de zoveel tijd. En wat heeft natuurlijk Oomstee nog meer? Op zondag 15 mei organiseert het café een, een kennisquiz over het oude en het huidige Zandvoort. Dit doet het café in samenwerking met Tom Drommel en Marcel Meijer van de Babbelwagen. Zij organiseren diavoorstellingen voorstellingen voor oud Zandvoort en maken nu een speciale quiz voor de bezoekers van Café Oomstee. Doe gezellig mee deze zondagmiddag 15 mei. Het begint om 3 uur en inschrijven kan aan de bar of via het bekende e-mailadres vrienden apenstaatje hotmail.com apenstaatje hotmail.com daar is ook altijd wat te doen, hè? Gewoon. Altijd wat. Altijd gezellig, daar bij Café Elmzee. Nou, we gaan nog twee platen draaien. Uiteraard onze enige echte laatste plaat. En deze, de nieuwe Bluff. Oh. Ik zie ook wel in dat Alles anders gaat dan Speciaal gedraaid voor mijn collega Albert Javors. Hou vol, hou vast. Ja. ja, het komt allemaal wel goed schatje. <laughs> <laughs> Jorden, de, de nieuwe single van Bluff. Alweer ja. het ene en laatste plaatje wat betreft uh, dit programma. Ja. Maar na vijf uur gaan we natuurlijk door met onze collega's van Entertainment For You. Met twee uur lang uh, heerlijke muziek. Dus luisteraars, blijf luisteren. Aanstaande maandag zijn we er vanaf tien uur live vanaf de radio. Met de paasracers. Met, met de verbindingen naar het circuit. Waar de jongens daar uh, verslag doen van de races al daar. Rest ons uw fijne Pasen nog te wensen. Ja, en Ik... wij zijn er maandag weer. Hè, tussen wij, twee en vier. Tussen twee en vier zijn wij weer uh, present voor de, het verslag van de paasreces. Helemaal gezellig. Bedankt voor het luisteren. Graag tot aankomende maandag of een andere keer. En veel plezier met Entertainment For You.